2,5 minuut over 11, dit is de Avro via Hilversum 1. We herhalen nu een programma dat eerder werd uitgezonden op 8 mei 1972. Biels Co., een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal en geregisseerd door Jo Fischer Jr. In de hoofdrol Co van Dijk. Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen, de velen Deals en Co. Ah, vrienden, dan hebben al morgen, hè? Met wie zegt u? Emiel? Oh, jassus. Hè? Nee, ik zei iets. Ja, wat zei ik nou? Iets van. Oh, Of. Oh, prachtig of zo. Ja, iets met een aard in ieder geval. Dag, Emiel. Leuk je weer eens gesproken te hebben, zeg. Wat? Oh, nee, ik dacht dat je al ophing. Hè? Wat? Een gedicht? Voor mij? Hé, hey, Emiel, heb je gedicht voor me geschreven? Jo, laat eens gauw horen. Niet te vlug hoor, dan steno ik het meteen even mee. Ja, doe maar. Ja, ja, ja, ja, dat heb ik zeg. Wacht even, dan lees ik het even terug, hè. Mijn driften zullen vonken spatten, waar langs mijn hartstocht adem voert, en gretig vuur mijn mond bevatten, Wanneer jouw hand mijn huid beroert. Ja, nee, niet zeggen hoor, even raden. Driften, vonken, hartstocht, adem, vuur, mond, hand, huid. Ja, ja, ik weet het. Oh, Emiel, wat schattig, een gasaansteker, hè? Nee, ik zei een gasaansteker. Jee, joh, wat lief dat je eraan gedacht hebt. Nee, maar ik ben morgen toch jarig? Oh, maar wat een schattig rijmpje is erbij, zeg. We driften zullen vonkenspatten, waar langs mijn hart toch voert ...en gretig vuur mijn mond bevatten, wanneer jouw hand mijn huid beroert. Ha, ah, het knippertje dus, hè? Ja, mijn duim op het knippertje, dat bedoel je toch? hè? Emiel? Emiel? Emiel is weg. Emiel heeft opgehangen met zijn kippendriftige vonkenspatters. Toch wel een gek versie voor zo'n enge jongen. Ja, daar, dat heb je dan wel eens, hè, zo'n dag, dan is het net... Of je het allemaal droomt, goeiemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen met die rug bijvoorbeeld, die vrouw, haar rug. Dat was ook weer zoiets. Ja, hé, hey, wat was dat daarmee? Al, alleen al de maat, zegt de afmeting, end zonder end. Ik lag al op Doemie er nagel te wachten. Ik denk, dat kan niet uitblijven. Zei je je vrouw haar nagel? Ja, als ik droom, dan prikt ze me even met de nagel in de rug, die meid. En bij dat soort dromen dus. Wat voor soort dromen? Dat ik die vrouw haar rug sta te drogen. Nee. Ja, zeker, dat bedoel ik. Dat is op zichzelf al onwaarschijnlijk. Ja. Ja, ja, ja. En, en als dan ook nog eens de maten niet kloppen, dan wordt het uh, allemaal wel erg onwezenlijk, hè. Dan staat de realiteit, dan hebben we er een heel raar potje van te maken, hè. Maar wie was dat dan? Die vrouw, dat, dat was de aanstaande schoonmoeder van dingen. Zeg, hoe heet hij nou? Ja, het kind, kind nee Ah, uh, geeft die weer een vriendinnetje? Ja, beertje, ene beertje. Dus wat moet ik? Hoe bedoel je? Nou, wat moet ik? Dat is toch duidelijk. Als dat de aanstaande mevrouw Evenbiels is, de echtgenote van mijn opvolger, zeg... ...dan is het toch wel even mijn taak om even te gaan kijken wat voor vlees ik in de kuip krijg, dacht ik niet. Of dat kan omgaan met een minister, een belastinginspecteur... Noem de Duitendieven maar. He, zoals Doemie dat kan. Ja, dat kan ze, hè, uw vrouw? Oh, die Doemie, tante lieve, mevrouw. Ho, oh, oh, oh, ja, ja, ja, ja. Oh, oh. Die, heb ik eens met, die heb ik eens met een commissaris van de koningin bezig gezien. Hm? <lacht> Zo'n poeha-figuur, hè, die haar dan zogenaamd over het hoofd ziet. <lacht> het is het vrouwtje van de aannemer, maar, ja, ja. Ja, en wat zei ze dan? Au, ze, ze zei au. Bij? Haha, dat vroeg die man ook. Die moest wel, hè. Ze zegt ja... Ik geloof dat ik een spijkertje door mijn hak heb. Wil u even. <lacht> Tegen de commissaris van de koningin. Waar <lacht> haar koninklijke hoogheid zelf nog wel even mee zou denken. Wil u even. <lacht> en wilde hij? Ja, wat moest hij? Ja, die komt, die, die komt daar met al zijn poeha heel dom in die meterpum gaan ze gluren hoor. <lacht> en iets knulligs zeggen van Ja, ik geloof dat ik hem zie. Maar hoe krijgen wij dat eruit? Ja, ja. ja dat gaat ook nog gewoon door. En die meid, die zegt een ijsvrouw. Die probeert dus met uw tanden. Nee. Ja, zeker. Die verandert zo'n man binnen vijf minuten van een grote hofhaan... Die daar wel even dat dwaze ziekenhuisje komt openen... In een provinciaal baasje dat hongerig op een schoen zat te kluiven. zeg. Gee. Ja. geweldig, zeg. Ja. En lukt het hem? Jazeker. Minus een halve voortand. Man stond te fluiten. Kon niet meer praten, kon alleen nog maar fluiten. Zeg. Het is heel merkwaardig hoor, om iemand een ziekenhuis te horen openen fluitend. Klasse hoor, die meid. Ja Ja, ja, ja. En uh, die beertje? Tja, ik weet niet. Ik weet het eigenlijk niet. hè? Benieuwd wat Paul ervan zegt. Oh, er ook? Ja, ja, ja. Als neutrale waarnemer dus, hè, Paul. Niet gezegd waar het over ging tegen hem. Om hem niet te beïnvloeden, dus gewoon gezegd: van observeer jij. Noteer wat er daar op je afkomt. Dat werk hè. Waar je het zeker voor geschikt is, Pol. Goed opmerken. Ziet in welke situatie hem ook plaatst, meteen de hoofdzaak. En zegt hem bijvoorbeeld: Morgen, chef. Morgen, Lien. Ah, ah. Hier, dat bedoel ik nou, Pol. Ziet meteen de hoofdzaak. Morgen, chef. Goed gezien, weer, Pol. Dank je. Kleine moeite, chef. Waardering, Pol. Ook van gisteren nog bij de familie De Slaper. Correct gedrag ook weer. Straks gaan we in je rapportage. Ja, daar heb ik een beetje raar van opgekeken, chef. En, hebben we allemaal, Paul. Kind in kluis, heb ik begrepen. Oh. Hij heeft er ook bij. Ja, ja, even apart genomen, niet ten wille van polsneutraliteit natuurlijk weer. Hij mijn bedoelingen uiteengezet. Screening van de ouders van de aanstaande mevrouw Biels, dus. Hoe uh, bedoelt u, chef? Zoals ik het zeg, Paul. Maakt voor mij het gebeuren niet begrijpelijker, chef. Is ook niet te begrijpen, Paul. Is een soort droom, man. He. Je hebt nou eenmaal wel eens van die dagen. Ja, dat begon al toen we daar dat nieuwbouwwijkje binnen reden, chef. Ja, verschrikkelijk, zeg. Dat hadden we al even even te danken. Wat? Wat? Dat, dat, dat, dat is die omslachtige manier van praten. Van Eve. Die zegt dan. Oei. Oei, daar. Nee, weet je, trouwens, dat zei je niet man. Oh nee, wat zei ik dan? dan? Je zei, moet je opletten, nou komt er strakjes eentje vragen of je je auto mag wassen. Oh, dat is ja. Oh, dat is ja. Ja, nee, kijk, dat is een oude truc, Linus. Dat, uh, van, uh, dat er dan eerst een van die lekkere smeerlappen en emmer vuil prutwater over je dak gooit. Ja. En die smeert hem dan. En dan komt er een andere dus met een uitgestreken smoel vragen of hij je auto mag wassen, weet je wel? Had dat gisteren maar zo verteld. Dat deed ik. Dat deed je niet. Je zei alleen maar moet je opletten, Dan nou komt er straks een: één je vragen of je, je auto mag wassen. En pas daarna van die emmer vuil prutwater. En wat maakt dat voor verschil? De tijd om het dak dicht te draaien. <lacht> jouw slag, jouw slag. Verschrikkelijk zeg. Dan sta je dan in een vuil prutpak bij de familie de slaper op de stoep, zeg. Aalbeslaan 413. Moet je nodig die mensen midden in hun dagelijks leven willen overvallen... ...dat ze er geen show van kunnen maken, nietwaar. Terwijl je zelf je vuil prutpak staat uit te stinken, te hellen. Ja, zeg, wat zei ze? Die, die zei je niks. Die, die deed ineens open. Niet thuis? Niet thuis. In die is. Oh, die mensen zijn altijd thuis. Die kunnen toch niet weg? Waarom niet? Dan zijn ze hun parkeerplekje kwijt. Kunnen ze tot de volgende morgen half negen rond blijven rijden? Nee, nee. Zo'n man kan daar geen seconde voor zijn raam weg, hoor. Voor zijn raam? Stopt hij voor zijn raam? In die bouwwijkies? Ja, die mensen staan allemaal voor het raam. Wat dacht je nou, zeg? Die hoeven zich maar één tal om te draaien dat ga je eens lopen, dus sierdoppen te hoepelen. Dus jullie kwamen er niet eens in? Ja, ja. Dat wees hij. Het gebaar van kom er achterom, hè? Dus gaan we weer een uurt uitwandelen in het vuile prutpak. Uitwandelen? In, in die bankwijkjes. <laughs> maar dan, ja. loopt hij maar even bij Aalbeslaan 413 achterom, zeg. Het steegje, dat ligt bij de Aalbeslaan 732. En vind dan aan de achterkant Aalbeslaan 413 maar weer terug. Nou, dan heb je wel even een paar keer bij de verkeerde keuken de volk geroepen, hoor. Ja, het, het, het duurde een eeuw voor ons open, deed je? Ja. Oh. Ja zeg, er is ook zoiets engs met al die mensen voor de ramen. Met van die gezichten zo van, uh, wat zijn dat nou voor twee fietsers? Nou, toen ben ik maar even gezichten gaan trekken. zo dus. <lacht> en zo. Ja. Weet je wel? Ja. En uh, toen zag je ze hier, uh, zag je ze de politie bellen. Weet je dat? Ook als ze zenuwentrek. trekken. Ja, een heel raar speertje mm -mm. daar, chef. Was er overigens iets met uw oog toen u ons opendeed? Ja, dat traandepool van dat mens, haar lusje. <lacht> haar wat? Haar lusje. Van de badhanddoek. Oh. Ja. En hoe kwam dit in je ogen dan? Omdat ik volk riep, hè, zeg, he? volk. Ja. Ik hoorde ergens een kraan uitdraaien en iemand zegt: ben jij daar? Dat ik zeg: ja. Naar nou, waarheid die waar. Ik was daar. En meteen komt er dan een onwaarschijnlijke lange arm om de deur met een handdoek en die zegt: droog mijn rug even. <lacht> Precies zoals ik het nou zeg. Droog mijn rug even. Jeez, zeg, en wat deed je? Ik? Ik droogde die rug even. Wat moest ik anders? Ik denk, die droom ik. Ik krijg straks weer doen we de nagel in mijn rug. Let maar op, dus droog hem maar, jongens. Gek zeg. Hm. En wat zei ze? Die vrouw die zegt, en pak me schone goed even. Nee. Nou, en ook zeg, en pak me schone goed even binnen op het kassie. Oh, en? Ja, ik denk, ik weet het ook niet meer, hoor. Doe maar, pak dat mens toch schone goed maar even. Wat zou het? Jeetje zeg. En die man, wat zei die? Die zegt, stink jij zo? Ik zeg nou en of. Hij zegt, oh gelukkig, dan is het goed, want ik dacht dat je de keuken open had laat staan. Maar wou je dan helemaal niet weten wat je kwam doen? In die nieuwbouw, Dat zouden die mensen nog willen weten, joh. Nee, die zijn er lang lang overheen, zeg. Die weten het al lang niet meer. Die willen er ook niets meer van weten daar. Die mensen hun enige zorg is dat het gij is niet met een sierdopper gaat lopen hoepelen. Ja, dat kon wel eens een mutatie van de menselijke soort blijken te zijn, ja, chef. Wat zich ja. daar in die buurten ontwikkelt. Ja, de homo welfarium of zoiets. Ja, heel vreemd sfeertjes, zeg. Die vrouw ook weer. Ik zeg dus iets van, wauw, uw schone goed. Ze hoort me. En ze draait de voorkant van die enorme rug naar me toe, hè. En ze geeft me een soejang met die natte handdoek. En ze zegt, zo, precies wat ik er nu zeg, zo, ook weer geregeld. Jij is in... Die toon? Raar, hè? Ja, zeg. En wat zei je? Nou, ik, ik zeg gewoon tot uw dienst. En toen ben ik Paul en het kind maar gaan opendoen met mijn tranen over. Ja, en ik nog steeds geen idee wat we daar kwamen doen, chef. Nee, ik ook eigenlijk niet. Nee, ja, jij wel, man. Jou had ik het gezegd. Nee, ja, maar goed, maar dat ging zo raar, zo ah. onwezenlijk. Ja, laten we het daar over eens zijn, zeg. Paul? Ja, het is iets van de consumptieve verloedering, zoals Marcuse die beschrijft, chef. Ah, ah over het eten bedoel je? Ja, dat was... Helemaal kermis, zeg, over droomwereld gesproken. Ik denk, als domino nou niet gauw komt met de nagel... dan draai je nog op een nachtmerrie uit, eerlijk. Vroeger eens of jullie blijven eten. Wel, nee, je had maar eten. In die Niebouwwijkjes. Ah, dat is daar het enige geloof dat ze nog hebben. Smoeders heilig avondmaal, zeg. Soli diep Fries Gloria. Met een puddekie vooraf. Nee, toe, chef. Puddekie toe. Toe? Vooraf. Riespeelpunning met bitterkoekjes. Wat zullen we nou krijgen? Wat dacht, wat dacht jij dan dat je zat te eten, Paul? Uh, sorry, nee. Dat was de soep, chef. Wat? Ja, zo'n gebonden gebonde koninginnensoepje, weet je wel. Ja, met als bouwjaar Frederik Hendrik, zeg maar. Koninginnensoep met bitterkoekjes? Nee, dat waren de balletjes, chef. Bitterballetjes, weet je wel. Wel, wat achter, Wat proberen jullie nou toen met me klaar te spelen met je koninginnensoep? Dat was soep, ja. Na dat puddingje. Toen, toen, toen was de groente soep. Die heb ik nog waarachter zitten prijzen, die hapwater. Ah, vandaar, chef. Ik dacht ook al, waarom eet u dat met uw lepel? Maar dat was de andijvie, chef. Zie je. Ja, en en, en dan, gaat hij, dan gaat hij nog zitten brommen van... Uh, lekker soepje, mevrouw. Over gasmeter oom gesproken even. De andijvie? Te het nou weer de andijvie? Man, er was helemaal geen sprake van andijven. Waar, waar zit jullie smaak? Er waren spruitjes. Eh, te benen. Chef, sorry, correctie graag weer even. Dat noemde u, ja, de spruitjes. Maar dat waren de aardappeltjes, sorry. Ja, nee, maar, maar die zagen een beetje groen, Koen, die aardappeltjes. Dat is eerlijk. Die voelde zich niet helemaal lekker, denk ik. Dat ben je zelf niet. Je bent zelf niet helemaal lekker. Dan zullen we daar nog even een consumptieblindheid aan praten, zeg? Straks maak je me nog wijs dat ik mijn servet heb opgegeven. Nee, nee, chef, nee, dat hebt u merkwaardig genoeg. Onaangeroerd gelaten, uw servet. Dat heb ik niet. Mijn Servet? Onaangeroerd? Hoe, hoe kom je daarnaar bij? dat ben, ben ik toch maar achter secuur, mijn servet? Ze hebben het netjes uitgerold en op mijn schoot gelegd. Wat zullen we nou toch krijgen? Ja, ja, nee, maar nou begrijp ik het, chef. Nou, dan begrijp je meer dan ik man. Ja, maar het is ook zo'n in- en inmaal gezicht, chef... Als je daar iemand zo'n bleke flens van de schaal ziet pakken, <lacht> en als hij die dan rustig uit gaat zitten rollen. En als hij hem dan op de koop toe met zo'n uitgestreken smoel op zijn schoot vlijt, weet u wel. Bleke flens. Ja, zeg. En dan gaat hij dan halverwege nog even oorgesineerd zijn kind mee af te weet u wel. Ja, ah, toen droop je helemaal. Ik dacht dat ik droomde, chef. Ja, dat dacht ik al uren, grote. grote zegt: Kan je nagaan hoe het maar nam koopte? ik was wel blij dat er een peertje toe was. Daar kon ze tenminste niks aan verknoeien. Eh, uh, zei u peertje, chef? Ja, eh, uh, dat zei ik niet alleen. Ik heb het gegeten ook, Pol. En probeer me dat alsjeblieft ook nog niet af te nemen, hè. Eh, uh, was geen peertje, chef, sorry. Was gepeerd, chef, sorry. Wat heb ik ja, volgens jou al zitten schillen? Eat. Ja, dan begin je helemaal in de zin van het leven te twijfelen, hoor Koen. Als je iemand vrolijk neuriend een gaat schillen. De hele verschrikkelijke nachtmerrie is er een ook bij. Jezus. En uh, hoe was het met dat meisje? Ja, noem dat een meisje, zeg. Die stak nog twee kop boven de moeder uit. Hier, daar is meneer de verloofde hier een dwerg bij. Meneer, hij verloofde hier. Wie zegt dat? Nou, zegt dat zeg ik, zullen we zeggen. Ja, maar wie stuurt mij uit wandelen met die sluierdaspertje? <tie> Omdat ik daar wel even met die mensen alleen over praten wil, verschrikkelijk zeg. Toch als een delicaat onderwerp, dus je probeert nog wat sfeer te scheppen. Je ziet daar die lange meid, je adjunct de straat opsleuren, dus je mompelt op aangedane toon. Maar iets van, ach, kijk daar, het jong geluk. Zegt die man, ja, ja, zegt die man. ...mankeert het die jongen als zijn ogen. Was hij het er niet mee eens of zo? Nou ja, ja dat vroeg ik ook. Hij zegt, die lange... ...die raak ik nog niet kwijt aan een klooster. <lacht> nou, toen wist ik het helemaal niet meer. Ja, ik zei, ja, u weet toch wel waar ik voor kom? Hij zegt, ja, wil u er even zien soms? Hé, hey. oh, wat is er nog een? Ja, haha, dat begreep ik er ook uit, ja. Maar dan laat hij mij toch rustig het kind met die lange uitwandelen sturen, begrijp jij dat? Ja, sorry, maar nou dacht ik wel de klus even kwijt hoor, oma Al. Nou, oh, die, die was hij bij mij al in geen velden wegen meer te zien, mijn klus. En was dat die andere dan? Ah, dat vroeg ik ook, hè. Ik denk, ik blijf maar vragen. Hij zegt, die, die ligt dag en nacht op de vliering. Ah, oh, uh, jeetje. En uh, was dat ook zo'n lange? Nou... Dat moet je aan Paul vragen, hè? Oh. Eerlijk, ik had de moed niet meer, hè? Ik heb Paul maar even met die vrouw meegestuurd. Ja, uh, begrijp ik goed, chef. U had mij niet gemeld waarover het ging, ja. Dus als ik het in mijn rapportage... wat al te veel in het uiterlijk heb gezocht... Ja. Sorry dan. Uh, Lama, Paul, over die dame er innerlijk... heeft pa zelf me wel even ingelicht. Senant, senant gesproken. Ach jee, wat zei die? Midden in mijn gezicht, hij kijkt me aan... en hij zegt, uh, je vindt het toch niet erg... ...dat ze weer zwanger is. Nee. Jazeker, op die toon. Of je het over een ontzierend moedervlekje had. Ja, ik, eh, ik meende het ook al te zien, chef. Je zeg. En wat zei je? Ik, ik zeg ja, kijk... ...het is misschien... ...een wat onbekookte vraag... ...maar mag ik... ...misschien weten van wie? Hij zegt... ...ach ja, kijk... ...bewijzen kan ik het niet... Maar ik zie er de rode van de overkant weer op aan. Ik zeg, rustig, weer. Hij zegt, ja, wat dacht je? Voor de derde keer al. Ja, maar ik moet zeggen dat het een lekker dier is, chef. Ja, zeker zeg, of dat een lekker dier is. Ik zie het al, Doemy de tweede... Het kind zijn blanke bruidje met drie kinderen van de rode van de overkant om te beginnen. Ik geloof dat u het niet helemaal begreep, chef. Nou, die slag is jouw, hoor, Paul. Er was bij mij echt geen sprake meer van enig begrip, hoor. Toen die daar met die lange binnenkwam, toen was ik het spoor helemaal bijster. Weet, weet je wat die zei? Ja, ik denk, laat ik het je maar meteen zeggen, niet? Die zegt, het gaat niet door om oh, oh. Nee, nee, het gaat niet door om oh, oh, nee. Omdat zij het niet meer zag, zei dat zei ik. Dat zei je helemaal niet, je zei, ze mot jou niet, oma o. Ja, ja, omdat ik haar zo het een en ander over jou verteld had. In alle objectiviteit, overigens, ja. hoor. Maar over me, Maar wie wil er met die meid trouwen, jij of ik? Nou, ik niet, zeg. Dank je feestelijk. Nou ja, oh, ja met, met die vliering, madame, Ja, uh, wil je mij daar wel even buiten laten, buiten dat gezin boven, graag. Zeg, is het mijn schoonfamilie? Ik kreeg wel de indruk, ja. Van waar. Nou, als jij tegen mij zegt, wij gaan eens te nemen bij de ouders van de aanstaande mevrouw Wielers. Wat moet ik dan voor anders vooronderstellen? Wel, ja, alle machtig zeggen. doe me dan, tante Lieve Vrouw? Ja, hoor even, ik denk nou, dan leg hij zeker in scheiding of zo. Of hij gaat uitbreiden of iets van die aard of zo. Nee, <lacht> nee, nou alsjeblieft even serieus, hè. Waar woont Beertje? Eerlijk antwoord graag. Klap Beslaan, 413, oma. Voilà, daar op de vliering. Hoe heette die hitzige tante? Uh, ik heb iets verstaan van Flecky, chef. Flecky? Ja, voor het goede begrip. Jij rijdt ons naar de Aalbeslaan 413. In steden van Klapbeslaan 413, weet je wel? Ik dacht nog. Hij dacht nog? Wat toevallig, ja. Manapool, die daar op de vliering vertel eens, man. Lekker dier, chef, eerlijk. Een soort van Siepertje, dacht ik, weet u wel. Beetje maurig misschien. Beetje maurig misschien? Een kat? Een Maatse kat? En daar sta ik hier met rug voor af te drogen, zeg. Daar zit ik mijn pudding voor te schillen. Daar, hè, ah, Nou, vrienden, dames, bedrijf u de verkozen voor de morgen. Ja, die is hier, schat. Hier komt-ie. Ja, dank je, hier. Meneer man. sympathiek dat u even... U bent zojuist gebeld vanuit de Aalbeslaan, zegt u, meneer man. ...of ik daar een kat heb besteld. Daar, nee, nee, sorry, me even uit. <applaus>